Telefoon uit Amerika. Een hoorspel van Christophe Boegert. Vertaling, Erna van der Beek. Negen uur. Dat je je daaraan kan passen. Opeens alles negen uur later. Je bent het zo gewend. Opstaan je twaalf uurtjes. En dan ineens alles... Moet je nou de krant lezen? Op zo'n ogenblik. En ja, jij dan? Lees jij soms niet? Zijn brief, dat is heel wat anders. Juist ja, de zenuwen van het wachten. Hij heeft eigenlijk nooit geschreven of het moeilijk was. Wat? Of ze zich meteen konden aanpassen. Aanpassen? Wat? Vertel nu eerst eens waar je het over hebt. Maar nou, bij hun begint alles negen uur later. Hij heeft nooit geschreven of ze daar niet mee gehad hebben, in het begin tenminste. Het is de gewoonste zaak van de wereld, dat is het. Het wordt toch ook negen uur later leeg? Is dat gewoon? Meteen na het opstaan, s ochtends wil je het gesprek aanvragen. Dat schrijf ik zo, opdat jullie er een beetje rekening mee kunt houden. S'morgens zijn de lijnen hier bij ons waarschijnlijk druk bezet, maar we glippen er wel tussen. Als je er dus negen uur bij optelt, dan is het bij jullie het eind van de middag of vroeg in de avond. Ik snap wel grachtig niet dat jij nou de krant kan lezen... M moet je nog een bak? Nee. Koffie? Nee, merci. Laten we liever eens overleggen wat we zeggen zullen straks. Hij schrijft: omdat je 60 wordt vandaag, moet iedereen even praten met iedereen. Zelfs de kleine Harold mag wat zeggen door de telefoon. Hier staat het: jullie hebt immers nog nooit gehoord. Hoe goed. Alsof ik de brief zelf niet gelezen heb. Hij nog een tuin meerdere malen zelfs. Hoe goed het kind al spreekt. Toch een gunstig teken dat er dit keer niet enkel een brief komt, hè. Ze zoeken toenadering. Ze willen dat we eindelijk weer een echte familie worden. Dat alles wat geweest is... Wat heet... nou? Wat is er nou geweest? Van alles. Dat hoef ik heus niet uit te leggen. Van alles. En dan gaan we nou eindelijk eens een punt achterzetten. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Ja, daarom telefoneren ze immers. Maar wij van onze kant moeten ook onze goede wil tonen. Uit werk ook geen gebak meer? Nee. Koffie? Nee, dat zei ik toch al. Nou, dan kan de boel weg, hè. Dit servies was het. Niemand heeft gemerkt dat ik er morgens nog gauw op uit ben gegaan. Suikerpot ontbrak. En ik wou tenminste een gaaf servies hebben. Dat is nou... Je, weet je hoe lang dat al geleden is... Dat hij voor het eerst met zijn Anna hier thuis kwam. Weet je hoe lang dat er geleden is? Daar kan ik met z'n over praten. Dat is wel een goed begin. He, hebben jullie er ook aan gedacht, zal ik zeggen? Het is vandaag op de kop af zes jaar geleden. Wie had toen gedacht dat jullie... Kan ik helpen, moeder? ...dat jullie vandaag aan de andere kant van de wereld. Ach, wat ik haal niet. Ik ben juist blij voor jullie. Jonge mensen moeten vandaag de dag Is er nog taak. iets voor me te doen? <laughs> nee, echt niet. Dat klinkt me zo. Ik ben echt... <laughs> Opgewonden dat het jong toen was. Er iets niet. was duidelijk te merken. Ik... Kan ik nog ergens mee helpen? Oh, heb jij jou verkleed? Oh, dan moet ik haast maken. Hoe laat is het dan? Je hebt nog alle tijd. Voor half vier is Anne niet hier. Is de tafel zo goed gedekt... Uh, ja, die is prima zo Goed dat ik bij tijd het hele servies bij elkaar heb Ik had me doodgeschaamd tegenover als ik niet eens een behoorlijk compleet servies had gehad Zo belangrijk is dat heus niet nou, Laat mij maar begaan, ik weet best waar ze naar kijkt <coughs> Is er wat, Robert? Nee, hoezo? Zeg het maar jong, je wil me al de hele tijd wat zeggen Dat ken ik nog wel van vroeger, dat rondlopen met je handen in je zak Nee, moeder heus niet Robert, ik doe zo mijn best. Help me toch als ik iets verkeerd doe. Het zou hoogstens... Tja... Die kamer. valt die je niet meer? Eh, jawel, natuurlijk wel. Ik ben graag hier. Ziet het er bij Anna thuis anders uit? Eh, dan moet je niet denken dat ik ga vergelijken. Ik zei het toch, ik voel me hier thuis. Hoe zijn haar ouders dan ingericht? Eh, eenvoudiger. Ik dacht dat zij het zo veel beter hadden dan wij. Hou daar nou open op. Dat heeft er trouwens niks mee te maken. Het is er niet zo vol, weet je. Je hebt het gevoel dat er meer plaats is. Oh, ja. Dat kunnen we je nou niet zo gauw veranderen. Nou, nou, dat wil ik ook niet. Maar een paar dingen zouden we misschien weg kunnen zetten. Dan ziet de kamer er meteen ruimer uit. En natuurlijk, jong. Zie je nog wel, je moet het zeggen. Nou, wat moet er weg? Nou hier, dat kistje met die opgeplakte schelpjes bijvoorbeeld, hè? Nou ja, voor jullie is dat een aandenken, maar als je niet weet dat jullie twee jaar geleden aan zeep bent gezeten. Geweest... Ja, zo lang in de kast zetten, goed? Zo. Ja. Oh, die familiefoto's die staan ook wel erg op een kluitje. Zou het er een weg doen? Ja, en dan nog het schilderij boven de divan. Het schilderij ook? Had hij vader nog eens op de kop getikt op een verkooping van de bank van Lening? Het dier lijkt als twee druppels water op onze asta, vind je niet. Maar Asa is al meer dan vijf jaar dood. Nou, wat was het onze hond nou niet? Is het schilderij daarom niet mooi? Natuurlijk wel, moeder, je hebt gelijk. Ik ben een sukkel. We laten de kamers zoals die is. Nee, nee hoor, dat, dat schilderij kan best nog hieronder in de kast. Hey, ja, ik heb er nooit aan gedacht dat het misschien geen kunst was. Zo. Oh zeg maar, maar ziet die muur er nou niet vreselijk kaal uit? Oh, dat is vader al. Doe me nou een plezier, Robert. Maak vandaag eens geen herrie. Aan mij zal het niet liggen. Ik weet wel dat vader dikwijls ongelijk heeft. Kijk, jij leert nou een heleboel waar hij nooit de gelegenheid voor heeft gehad, hè? Geef jij nu op zijn verjaardag een beetje toe. Zo. Alles klaar? Ja, alleen de gebakjes nog uit de keuken halen. Daar, moeder. Dan heb je weer zo'n briefje van 25. Oh. Op een goede dag heb ik er genoeg van. Op een goede dag zeg ik zo'n mens midden in het gezicht... dat ze de centen houden kan. Dat doe ik. Ik zorg dat de kerk warm is op zaterdagmiddag zodat er getrouwd kan worden. En afloop staat bij de deur. Omdat een kost aan hem eenmaal moet. Niet om van zo'n snotterende bruidsmoeder als een bedelaar. Zeg hm? Waar is onze schilderij gebleven? Wij vonden het beter zo. Wie? Wij. Ruimer, realer. De kamer lijkt nou veel ruimer. Het idee was van mij. En waarom komt het juist vandaag? De student is toch al een hele week thuis. Waarom bevalt dat hem juist vandaag niet meer bij ons? Dat zegt niemand. We wilden alleen dat Anna het hier ook gezellig vindt. En daarom mag ze niet merken dat Robert's ouders niet helemaal bij de tijd zijn wat hun smaak betreft. Dat mag ze niet weten. He? Je overdrijft weer, vader, dat weet je ook wel. Toen nou, Robert, je hebt net beloofd dat er vanmiddag geen herrie zou komen. Kan ik het helpen? Die Anna van jou komt je soms met een eigen wagen. Heb je dat nooit verteld? Ze heeft een Fiat? Dan staat ze beneden te wachten dat jij haar boven brengt. Oh, dat is ze. We zijn zo boven, moeder. Oh, oh en ik heb nog niet eens helemaal gedekt. Ja, dat heeft geen haast. Kom eerst eens een aan Geloof je dat dat het meisje is voor onze zoon? Ik weet het niet. Als dat nou wel niks meer zie dus je. Kan de tv vandaag niet wat later aan? Deze tijd is er toch niks bijzonders. Ik zet het geluid af, alleen het beeld maar. Er is nog een beetje afleiding. Oh, dan val je weer in slaap. Je weet best dat je in slaapt als alleen het beeld maar te zien is. Wat valt er eigenlijk te schrijven? Ik maak een spiekbriefje voor het gesprek straks. En waarom wordt alles weer doorgehaald? Ik streep alleen het woordje weer door en, en tijdsverschil. Om geen kostbare tijd te verkloeien met zoiets. Ook niet in de eerste opwinding. Dat noem ik geen gesprek met een papiertje. Dan kan je net zo goed een brief schrijven. Ik had de eerder moeten weten dat ze op zou bellen. Was ik al eerder aan het nadenken gegaan. Iedere keer als ik dacht dat iets ze zou interesseren. Voor een werkelijk gesprek is er heel iets anders nodig. Daar hoort inspiratie toe. Om het zo maar eens te zeggen. Zullen we dat ook vragen? Wat? Of ze het al weten? Wat weten? Merk je dat nou zelf niet, mens? Je kwets maar raak. Niemand weet waar je het over hebt. Wanneer ze terugkomen. Of zal precies weten wanneer ze... Als ik straks die ingeving krijg, dan vraag ik het meteen. Dan ze het maar niet verkeerd uitleggen. We zijn ook erg trots op ze. Dat moeten we vooral goed laten merken. Ik vind het pijn als iedereen erover praat. Als je wachten moet bij de kapper... aan het tafeltje met de tijdschriften. Of bij de wasretten. Californië, dat is toch in Amerika? Ja, helemaal aan de andere kant, aan de westkust. Kan u zomaar nog gewennen? Hoe ja hoor, hij is assistent in een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek. Vannacht in zijn bureau kijkt hij zo op de Stille Oceaan. Hier heb ik een foto. Ze, ze mogen vooral niet denken dat we ze het dwingen. Daar telefoneren ze niet voor. Ik zeg je toch, alles hangt af van de ingeving van het ogenblik. O, dat is niet waar... Je kan je er ook van tevoren op instellen. Dat heeft hij immers nooit gekund. Het was al zo bij Anna's eerste bezoek. En alle klaar zijn Oh, Wacht eens, ik heb hem zelf vergeten. Maar altijd een moest hij het middelpunt zijn. Wacht even vader, we kunnen zo klinken. Hij, hij, hij alleen kwam erop Zo, we kunnen. Nou, daar gaat hij dan. Dat is sensationeel nieuws, Anna. Met Paas de verloving. Ja, daar heeft Robert nou al die tijd in eentje mee rond moeten lopen. We wilden het u samen vertellen. Dat hebben we bij mijn ouders net zo gedaan. Vooruit dan. Op het ongelijk van de man die zich zorgen maakt. Proost. Proost. Proost. Proost. Uh, huh? Heeft je vader een hotel, Anna? Je hebt Anna's cadeau nog altijd niet uitgepakt, vader. Een echt hotel? Vader, het cadeau, het is niet beleefd om het zo lang te Ach, laten Robert. liggen. Wees me niet bang, Robert. Ik ben het huis niet vergeten. Maar als je wil, zal ik het meteen even uitpakken. Aha, ik voel het al. Het zijn... Let op, Anna. Nou zullen we wat beleven, jij en ik. Een compleet drama, wat ik je zeg. Opgewast, daar is het. Sigaren, oh, twintig lekkere dikke sigaren. We gaan er meteen eentje opsteken. Nou, wat, wat zei ik jana? Je hebt een drama veroorzaakt, een tragedie. De dokter heeft het roken namelijk verboden. Longen. Ja, en, en nou durft niemand je te vertellen. ...dat dit niet zo geslaagd cadeau is. Vader. Nou, ja, zie je wel. Zelfs Robert heeft liever dat ik zou zeggen... ...dat ik er dolblij mee oh, ben. Het spijt me werkelijk. Ik had het natuurlijk eerst aan Robert moeten vragen. Ach, dat vindt dat toch niks. Nou, wat vind je moeder? Zullen we het maar weer eens vragen? Ik weet het niet. Het is erg lief van Anna dat ze aan een cadeau gedacht heeft... ...maar ik zou toch maar liever... Ja, eentje. Zodra die steken weer terugkomen, dan doe ik hem uit. Geef jij me permissie, Anna? Laat het, liever vader. Ik vroeg het aan Anna. Uh, uh, Robert heeft gelijk. Ja, ik wist heus niet dat u niet mocht roken. Huh, iedereen laat me in de steek. Nou, dan neem ik zelf de verantwoording op me. Afgesproken? Geef je is dat hoor. Alsjeblieft. Voorzichtig, nou maar vader. Uh, de eerste trek sinds... Sinds hoe lang, moeder? Uh. Sinds bijna twee jaar. Nou, goede keuze, Anna. Zo, en Nou heb ik een verzoek aan Robert. Ja, ja, een verzoek. Aan mij? Ik wou je verzoeken mijn vraag te mogen herhalen. Welke vraag? Nou, je hebt me daarnet toch alleen maar aan dat cadeau herinnerd om me de mond te snoeren. Dat begrijp ik werkelijk niet bij de overheid. Nu, des te beter, dat vergis ik me. Ik zal het nog eens vragen. Is je vader hotel-eigenaar? Aan haar vader. <laughs> Heeft Robert dat gezegd? Nooit of te nimmer. Maar het is vader niet uit zijn hoofd te praten. Hij is er vast van overtuigd dat jullie een enorm hotel Maar ja, Jullie zijn er toch geweest samen van de zomer? Mijn ouders hebben een paar jaar geleden een erfenis gehad. En dat geld hebben ze in een huis op de Veluwe gestoken. Maar voor een hotel is het een beetje klein. Het wordt toch verhuurd? Ik bedoel wanneer jullie er zelf niet zijn met vakantie. Ja, een hobby van mijn vader. Maar eigenlijk is die administrateur een bank. Hoeveel mensen kan dat huis herbergen? Vader, wat zit je toch te vragen. Je kunt het aan mijn kind geen ogenblik <laughs> dus Is dat onbeleefd dan, hè? Ach, natuurlijk niet. Ik ben hier toch gekomen zodat u me voor de verloving zou leren kennen. En dan is vragen de beste methode. Hoeveel mensen kunnen er in dat huis dan? Hm? Uh, ja, ik weet niet precies. Een stuk of vijftien, denk ik. Uh, dan is het een hotel. Vijftien personen. Ja, volgens mij is dat een klein hotel, jazeker. En uh, wie moet dat ter zijner tijd erven? Als ik het niet dacht. Maar nou maken we een eind aan het verhoor, van. Heb je nog broers en zusters, Anna? Nee. Dan erf jij dus op een goede dag een hotel. Ja, dat is best mogelijk. Wat scheelt eraan? Waarom zijn we ineens allemaal zo stil? Waar zou dat wel om zijn? Ik denk toch niet... Oh, maar dan kent u uw zoon toch slecht. Trouwens, er is een studie helemaal niet geschikt voor biologie. Mijn vader vond het maar zo zo in het begin. Hij had liever gezien dat ik met een zakenman was aangekomen. Er zou namelijk bijgebouwd kunnen worden. Zijn studie is niet geschikt. Alsjeblieft. Nou, wat een stommeling. <lacht> Daar studeert me zo vent, net het verkeerde. <lacht> Anna, Anna, je bent een meisje naar mijn hart. Robert Erf namelijk... Uh, nee, laat ik het liever zo zeggen. Robert Erf praktisch niks, moet je weten. Dat weet Anna Heus wel. <laughs> en eigenlijk zie ik niet in waarom ik me daarover zou moeten verontschuldigen. Niemand verwacht dat van uw vader. Uh, jullie jonge luiven tegenwoordig heb ik een idee hoe dat toen de tijd ging. Toen ik zo oud was als jullie, had je een paar miljoen werklozen. Je mocht in je handjes schrijven als je ergens een baantje kreeg. Vader, niemand verlangt van u. hoofdvuld. Niet motvulling. iedereen vond zo gauw zijn draai jouw vader, bijvoorbeeld, Anna. Ja, ik weet niet of Robert het je ooit verteld heeft, maar... Uh, ik heb me altijd voor de medische wetenschap geïnteresseerd, hè. Mm. Toen ik er ook de kans zag zieken verzorgde te worden... heb ik die om te beginnen aangegrepen. is zo gezegd. Ik had namelijk altijd de hoop nog eens verder te kunnen studeren. Middelbare avondschool en zo, afijn, jullie weten het beter dan ik. Maar... Uh, het heeft niet mogen zijn, hè. In onze tijd werden we niet zo in de water geweest... ...als jullie tegenwoordig met al die studietoelagen. Nou, vader, als je je zo opwindt, krijg je weer steken. Uh, toch heb ik aardig wat medische kennis opgedaan, hoor. Vooral later in militaire dienst bij de geneeskundige troepen. Toen ik na de chauffeur werd... van een ambulancewagen van de geneeskundige dienst... ...dan kon ik altijd meteen zeggen... ...wat er met dat slachtoffer aan de hand was. Eén oogopslag was voldoende. Ik heb de doktoren als ze uh, moesten opereren... ...meer dan eens een goede tip gegeven... De lever, zei ik dan. Er is haast bij de dokter. Of uh, de linker is beschadigd. Ja, de doktoren waren dankbaar voor zoiets. Geloof dat maar. Mm -hmm. Alleen, na mijn eigen ongeluk... Toen was ik bewusteloos. Toen moesten ze het zelf uitzien te vinden. Ja, dat ongeluk heeft me de das omgedaan. Het heeft definitief een einde gemaakt aan alle toekomstplannen. Hoe was je anders al een in de veertig. Alleen, maar... ik had nog genoeg energie. Zolang je energie hebt, is het nooit te laat. <coughs> Uh, wat was dat voor een ongeluk? Ja, iemand had onze sirene niet gehoord. Schiet me daar plotseling tevoorschijn vanuit de parkeerplaats. En gebeurd was het. Hier, stijf warm. Die heb ik gaan overgehouden. Ik mocht nog blij zijn dat ik een baantje als koster krijgen kon. Ja, zo is dat gegaan. Ja, ja. Ik kan eruit lopen in de wereld. Dat kan je niet van ons verlangen. Urenlang te zitten koekeloeren, dat kan geen mens van je verlangen. Hij had tenminste precies de tijd kunnen schrijven. De tijd waarop ze zouden bellen. Hoe heb ik het nou? Wil je plotseling doof geworden? Het is bij hun toch pas ochtend. Negen uur vroeger. Dan zullen heel wat zakenmensen zijn die met Nederland telefoneren. De lijnen zijn natuurlijk allemaal bezet. Alsof ze daar nog mee stukken in Amerika. Ze zijn daar toch veel verder met die dingen. Juist met telefoneren zijn ze daar veel verder dan wij. Robert weet hoe belangrijk dat gesprek voor ons allemaal is. Hij zet er wel haast achter, dat weet ik zeker. Het zal allemaal graaien zijn. Zou je broer vandaag niet komen? Zou het eerst zijn dat hij een verjaardag vergeet? Hij kan pas later, dat weet je toch? Hij heeft late dienst vandaag. Je zal zien, die komt natuurlijk net binnen als de telefoon gaat. Net iets voor Erik. Dan moet hij ook zijn zegtje zeggen en het gesprek wordt tweemaal zo duur. Hij had altijd al een fijne neus voor het soort dingen. Gewoon een zintuig. Altijd als er iets was met de jongen... dan was Erik er ook om een duit in het zakje te doen. <lacht> het stond hier aan te kijken... toen hij geen uitnodiging voor Robbers Bruiloft kreeg. Wat was de man in zijn wiek geschoten. Wanneer, zeg je? Hoe laat is Erik vandaag klaar? Om zes uur. Kijk eens nou begrijp ik het. Daarom wordt er met het telefoongesprek gewacht. Huh? De jongen weet hoe laat Erik van zijn werk komt. Hij zal in de eerste plaats met hem willen praten, dat kennen we. Vreemde gedachten hou jij erop na. <hijen> hij meende altijd dat hij nummer één was bij de jongen. Dat had je gedacht, vriend. Die vlieger ging niet op. Die ging nou voor één keer eens niet op. <hijen> Hij barstte bijna van nieuwsgierigheid toen we na de Bruiloft terugkwamen. Zijn, uh, zijn jullie drie dagen weg geweest? Was het zo'n bruiloft Het was duidelijk wat hij wilde weten. Dat was het enige wat hem interesseerde. Uh, maar uh, waren er veel mensen? Mijn vader zei altijd, nieuwsgierige mensen moet je nieuwsgierig laten. Ik heb hem lekker nog een tijdje laten spartelen. Ja, ik ben namelijk gisteravond al een keer geweest. Ik dacht dat jullie eerder terug zouden zijn. Nou, vertel eens. Niet kwaad, om het zomaar eens te zeggen. Lang niet kwaad. De man weet hoe je dochter een onvergetelijke dag bezorgt. Voor de rest leven ze heel eenvoudig. Gewoon huis en een gewone straat. Net als het onze. Alleen hebben zij twee verdiepingen. Daarbij zou die man makkelijk een villa kunnen hebben... Hoor, ...met een lap van een tuin eromheen. Maar nee, hoor. Alleen deze ene dag... ...toen heeft hij eens laten zien... ...dat hij het geld kon laten rollen. Maar, uh, ...waren er uh, veel mensen? Zeker met, niet, hè? Meteen na het trouwen zijn we naar een restaurant gegaan. Daar had hij een speciale zaal afgehuurd. En het eten was prima. Een keuken, zeg het je. Weet je wat we voor dessert kregen? Ijs met aardbeienkompot. Maar die kompot was warm. Wat zeg ik? Heet was hij. De damp sloeg er gewoon af. En dat met ijs. Zeg. Je weet gewoon niet wat je proeft. Nee, ze er zeker niet veel uitnodigingen. En op het menu stond aardbeien, Anna. Goed, je het? Ze hadden die spijskaarten speciaal laten drukken. Voor die ene dag speciaal laten drukken. Vader, Erik vraagt je wat. Ja, het was zeker uh, meer een intiem feest, hè? Helemaal niet. Een hoop gasten waren er. Familie en zo. Ja. go Robert. Is er iets? Erik, wat is er nou? Ik, eh... Uh... ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb de al te graag gemogen. Hoor je mij tegen dat beweren? Oh, je weet best wat hij bedoelt. Ik vind het ook, ze hadden me het best bij kunnen vragen. Erik is Robert's peetomen en tenslotte we... Tenslotte wat? En tenslotte heeft Erik een boel voor de jongen gedaan wat zijn opvoeding betreft en zo. Zonder Erik... Nee Gerda, alsjeblieft niet. Maar soms niet waar. Zonder Erik was lang niet alles zo gelopen zoals nou. Dat spreekt. In het gunstigste geval had de jongen putjeschepper kunnen worden. Zijn vader kon hem immers nergens bij helpen. Wat hier in huis gebeurt is mijn werk. Enkel en alleen het mijne. Ik hoef tegen de een mens dankjewel je wel te zeggen. Is dat duidelijk? Ik dacht dat we daar nou wel over eens waren. Spijt me dat ik er nog eens op terug moet komen. Ja, Karel, alsjeblieft. Zo heb ik het niet bedoeld. Om ook even duidelijk te zijn. Nou, nog mooier. Nou, je zuster de schuld geven. Om wie gaat het hier eigenlijk? Wie wil er hier altijd voor wisselwachters spelen? Om het zo maar eens te zeggen. Daar hebben we hier niet voor aangenomen, broer. Dat is niet waar, vader. Je weet best dat dat niet waar is. Daar heb ik de laatste tijd al meer over gepraktiseerd, Erik. Waarom heb je eigenlijk zelf geen gezin? Dat wordt blijkbaar niet voor mij weggelegd. Niet weggelegd, ach. Waarom nee. is ze een weg? Ja, bovendien, dat, dat is mijn zaak toch zeker? Ja, ik zeg je toch, ik heb er sowieso over gepracticeerd. Het is niet meer dan een staaltje van mijn plicht dat ik je probeer te helpen. Of niet soms? Dan kan een stekenblinde immers zien. Het zou in jou besteed zijn, een gezin. De jongen bij zijn huiswerk helpen en wat geven voor een mooi rapport. In dat soort dingen was je mij altijd waas. En toch, nou moet je me eens eerlijk vertellen, hè? Hoe zit dat eigenlijk met jou? Eh, ik bedoel vrouwen. Hoe zit het daarmee? Oh, Wop, wat heb je daar nu aan? Je hebt het meisje van je dromen nooit gevonden, is het wel? zoiets komt in de beste families voor. Je hebt altijd genoegen genomen met iemand... ...waar wie je stoom kon afblazen. Psychisch gesproken. En wat nog belangrijker is, iemand die dat ook voor jou kon. En die iemand was je zuster. In ruil mocht jij haar dan helpen je neefje op te voeden. ik oude jongen, dat is toch niks? Dat is geen vleesige vis? Of moet ik je soms nog bedanken dat je het beste deel van Gerda voor mij hebt overgelaten? Ja, ze is namelijk zo, hoor, in dat opzicht. Een troevaas, dat kan ik je wel zeggen. Vader, zoiets komt niet te pas. Nou, laat het maar. Huh, wat zou die? Nou ja, ik luister al niet eens meer. En of je luistert. Nou heb ik je vriend. Zou ik jou eens precies vertellen. Wat heb jij allemaal mist? Een feest. Een feest is het. Met vuurwerk na. Het ene ogenblik zit je in de carousel. Het volgende op een schommel. Als je tenminste snapt waar ik het over heb. Elke keer dat Gerda en ik... Hoe kan je zo praten, vader? Oh, wat? Was er, kerel. Wat heeft hij dan ook de familievader uithangen? Die zo nodig bij moet zijn meneer de jongen trouwt. Dacht je dat ik me niet belachelijk voel? Als ik iemand uit moet gaan leggen hoe je vader wordt. moet nou maar eens uit zijn met die opdringerigheid, Erik. Iedereen bouwt zijn eigen nest. Tje, ik, kon, <coughs> ik kom best overweg met Anna's vader. die drie dagen. Ik kan niet anders zeggen. Op de ochtend van natuurlijk, bijvoorbeeld, hebben we meer dan een uur gewandeld. Maar het helemaal eens in politiek en economisch opzicht. Ja, daar weet hij aardig wat van hoor. En toch vroeg hij steeds weer naar mijn mening. Heus fatsoenlijk. Ja, ja, keel, dat zijn belevenissen, om het zo maar eens te zeggen. Dacht je nou dat ik die wou delen met. Dus jij wilde niet. Nou begrijp ik het. Jij hebt het zo aangelegd dat ze hier ik niet uitgenodigd hebben. Ik ben hier niemand rekenschap verschuldigd. Ik dacht dat we het daar ook al lang over eens waren. Eigenlijk ben ik daar blij om. Onder Robert, ja. Voor hem zou het me tegengevallen zijn. Hé, eh, ja. Nou, beleidig doen. Jonge, Erik, je moest jezelf eens kunnen zien. Vis. En. Uh, en weegschaal. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Daarom moest hij meteen tot de aanval overgaan. Hij is een vis. Anna is een weegschaal. En dat moet wel botsen. Misschien moesten we het telefoonkantoren zo bellen. Of we het zo goed doen volgens hen. Of we hier verder wachten moeten zonder... Vader? Zie je wel dat je zit te slapen? Ik wist toch dat je in slaap zou vallen als de tv zonder geluid aanstaat? Nou, dan doe ik het wel alleen. Als hij slapen wil, slaapt hij maar. Het is zijn eigen schuld. Even kijken. Zo, hier. Inlichtingen. Internationale gesprekken. 0016. 0016. 0016. Ja? Bent u het telefoonkantoor, vrouw? ...voor internationale gesprekken? Ja, ik wou u even zeggen dat ik een telefoongesprek verwacht van mijn zoon. Ik ben thuis, dat zal ik even laten weten. Dan kan u het gesprek meteen doorgeven uit Amerika. Ja? Nee. Nee, niet aanvragen. Verwachten. Ik verwacht het. We zitten hier met z'n tweeën en... Wat? Natuurlijk, als het zover... Juffrouw, bent u daar, juffrouw? Oh, dank u. Vis en uh, de planeten, die moet je natuurlijk ook weten. Zijn planeet kent als Jupiter, is de heerser in de vis. Maar in de weegschaal zou ik best voor kunnen stellen dat Anna's planeet Mercurius is. En Jupiter? Ja. Vaders planeet staat in oppositie met de hare. Vandaar dat hatelijke gedoe. Nu deed jij hetzelfde als Robert, Anna? Dat begon de eerste middag al. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Aan één stuk door moest die Robert zwart maken bij Anna. Dat ze gewoon het land aan hem zou krijgen. Nou, hij die jongen weer voor zich alleen? Zo zie je nou. Je denkt, hier botsen twee mensen. Maar in werkelijkheid wordt dat zo beschikt door hun planeten. Maar Robert, vertel je nooit iets van je studie? Natuurlijk wel. Dat doet hij, dat moet ik toegeven. Maar weet je hoe dat gaat? Hij spreekt tegenwoordig op een heel andere toon tegen ons. Net of we kinderen zijn die met alle geweld iets willen weten... waar we toch niet bij kunnen. Je kunt toch echt niet beweren dat je niet weet wat ik doe, vader? Je studeert biologie, goed. En wat kan je er later mee beginnen? Dat vertel ik ook niet voor de eerste keer. Ik heb me gespecialiseerd in erfelijkheidsonderzoek. Wij experimenteren op het instituut met het kweken van nieuwe graansoorten. Vooral tropenbestendige tarwe. Tarwe dus, die je ook in warmere landen kunt planten. In de toekomst bestaan er verschillende mogelijkheden voor me. Ik zou bijvoorbeeld in een ontwikkelingsland... Hoor je het? Anna? Wat? Die toon. Dat wou ik je nou eens laten horen. Hij denkt tegenwoordig dat hij de wijsheid in pacht heeft. Soms gaat je toch wel wat te ver, vader. Dat vind ik ook. Nou, we bezoek hebben, moesten jullie elkaar eens niet in de haren zitten. Dacht je dat ik het leuk vond? Mijn schuld is het niet dat vader en zoon elkaar hier in huis niks meer te zeggen hebben. Zo was je toch wel achtergekomen, hè? Vader? Ja, ja, ik overdrijf weer. Misschien ben jij het vergeten, Robert. Maar ik in elk geval niet. Vroeger ging het hier heel anders toe. Toen spraken we nog dezelfde taal. Weet je wat we vroeger vaak deden? Robert en ik, toen er nog een jochie was. Wat dan? We gingen naar het voetballen kijken. Niet naar betaalde voetbal, dat is gewoonlijk nep. Nee, we gingen naar de juniorenwedstrijden. Daar zie je tenminste nog actie en vechtlust. Robert was zondagsmorgens gewoon buiten zichzelf. En ik ben er ook gek op, maar gerust weten. En ik heb er altijd voor gezorgd dat de jongens zondags iets bijzonders aan het. Toen hij op het gymnasium kwam, hè, toen kreeg hij zelfs een echt leren jek. Weet je wat de anderen zeiden? Als we in het clubhuis kwamen, ja, ik ben namelijk betalen lid van de club, weet je wat ze dan zeiden? Oh, maar vader, hoe moet Anne dat nou weten? <laughs> ze zeiden, daar heb je Karel met zijn tweede liefde. <laughs> ja, daar bedoelden ze mij ermee en die jongen. Tegenwoordig wil Robert dat niet meer weten. Voetbal was hem te meen, dat is niet deftig genoeg. Ik geloof dat ze zich daar toch in vergist. Robert spelt nog elke maandagmorgen de sportrubriek van A tot Z. Is dat waar, Robert? Ja. moet toch weten welke plaats onze club op de ranglijst inneemt? Op de hoeveelste staan we nou? Op de negende. Niet bepaald een kampioensplaats, vind je wel? Ja, dat is maar tijdelijk. Het team is gewoon te oud, dat is het. Een gemiddelde leeftijd van 28,5. Ja. Uh, die lui hebben geen adem meer, hè? Het volgende seizoen, dan wordt het heel anders. Bij de junioren zitten er een paar knapen, waar we nog van zullen horen. Vooral alle nieuwe linksbuiten, Molenberg. Onthoud zijn namen vast. Die jongen is goud waard. Nou, ik... ik dacht dat het je interesseerde. Ja, natuurlijk. Ga volgende zondag mee. Ik ga hem zien. Eens kijken of ik tijd heb. Huh. Je moet natuurlijk doen wat je zelf zin hebt, hè. Niemand verlangt van je dat je je tijd verknoeit. Ik, ik zei toch, ik zal proberen of het gaat. Nee, hoeft niet, hoor. Soms doe je niet als beleefdheid. Als je een echte sportliefhebber bent, dat vervel je maar. Sianna, hij hoort er eigenlijk al niet meer bij. Hij staat hem eigenlijk niet deftig genoeg toe hier in huis. Vader, ik ben werkelijk de laatste om op je verjaardag ruzie te gaan maken. Maar af en toe ben jij ziekelijk overdreven. Het is toch zeker mijn goed recht dat ik tegenwoordig andere interesses heb dan vroeger. Ik schrijf jullie toch ook niet voor hoe je je te gedragen hebt. Doe je dat niet? Geloof je dat zelf? Geloof je dat? Ik weet in elk geval niet. ...zou je wat voor me willen doen, Anna? Natuurlijk, graag. Ga dan eens naar die kast daar. Wat wil je nou weer, vader? Deze bedoelt u? Ja, doe nou de deur eens open. Dat schilderij daar op de grond. Zou je het eruit willen halen? Laat dat toch. Zonder schilderij is de kamer veel ruimer. Kijk, nou moet ik je wat uitleggen, Anna. Die hond op de schilderij is het evenbeeld van de herder die wij gehad hebben. Ja. Natuurlijk heeft de schilder onze Asta niet gekend. Maar precies zo zat ze altijd. Met de tong aan één kant uit de bek en een staart in een halve cirkel over de grond. <treeks> zo hebben Asta altijd gefloten. Is gehoorzaamder dan onmiddellijk. <treeks> Ach, we waren allemaal gek met die hond. Is dat geen reden om dat schilderij op te hangen? Wat vind jij? Natuurlijk. Doe eens een voorstel. Waar zou het hier in de kamer goed hangen? Hier in de kamer? Uh, het boven de sofa misschien. Daar is toch wel een lichte plek op het behang. Precies op die plek heeft het schilderij tot vanmiddag toe gehangen. Robert heeft ervoor gezorgd dat het voor je verstopt werd. Hij vond het ineens niet artistiek genoeg meer. Mm. Vind je dat aardig? Zoiets mag je niet vragen, vader. Je hoeft enkel ja of nee te zeggen. Misschien vergis ik me wel als ik beweer dat het een kunstwerk is. Maar zo'n fluweelzacht vuil, dat moet een tweede schilder nog eens nadoen. Robert heeft nooit gezegd dat de schilderij mijn door en het oog was. Maar ineens wordt het stiekem weggemobbeld. Vind je dat aardig? Nee. He. waarom houdt nou ineens iedereen zijn mond? Zie je, dat heb je er nou van. Oh, nou, ik me er niet langer over te ergeren. Ik heb het me allemaal verbeeld. Goed dat ik het eindelijk weet. Nou is het heus welletjes vader. Zakken we... oh, wat dan... Doe maar. We hebben nog meer kopjes. Maar goede servies. Het heeft zo lang geduurd voordat het compleet was. Nee. Dat is nou jouw schuld. Natuurlijk. We hebben er net even van plaats verwisseld, zo zachtjes dat we het zelf niet merkten. En toen heb ik dat kopje gebroken. Omdat jij niet wou luisteren toen ik je riep, daarom moest ik wel lawaai met de kopjes maken. Dit is toch geen ogenblik om te slapen. Ik heb niet geslapen. Dat heb je wel, bijna een half uur. Dat zou wel heel weinig attent zijn als mijn zoon opbelt, mijn enige zoon. En dat nog wel van de andere kant van de aardbol. Als er zoiets op het punt staat te gebeuren, dan slaap ik niet. Laat je dat eens om altijd gezegd zijn. In elk geval had je je ogen dicht. Nou hè, ik heb nagedacht. Ik zou wel eens willen weten wat jij hebt gedacht. Dan zal ik eens zeggen waar ik aan gedacht heb. Huh? Jij hield meteen al niet van er. Heb je me ooit zoiets horen zeggen? In elk geval heeft Robert haar nee. nog maar twee maal meegebracht. Hoogstens drie maal. Dat nee. moet toch een reden voor zijn. Niet van der gehouden. Niemand weet beter dan ik... ...dat er vanaf het eerste ogenblik... ...een groot begrip tussen ons heeft bestaan. Met hem was iets veranderd. Dat wel. Al die poespas met die kamer bijvoorbeeld. Eh, daar mocht ik toch zeker wel een wink geven. Dat het heus niet nodig was... ...al die koude drukte. Maar hij luisterde al niet meer... ...en ging uit de weg. Dat ze nou naar Amerika zijn... ...is zeker ook mijn schuld. Wat er in werkelijkheid heeft afgespeeld... Daarvoor hebben ze hier in huis de ogen gesloten. Laat de jongens een gang toch gaan, was altijd het parool. Alleen met Erik. Daar kon je tenminste nog verstandig met praten. Het <laughs> is ons nooit gelukt langer dan een paar dagen ruzie te hebben. Na de bruilers destijds was het net zo. Erik, ga nou alsjeblieft weer zitten. Ik had hem gewoon nodig. Dan ik om te beginnen niet eerst eens een lekker kopje thee zetten? Het was een heel karwei om hem weer goed te krijgen. <laughs> Zolang als toen is hij nooit blijven mokken. Vader, jij zal ook wat moeten doen om de vrede te herstellen. Erik, jong. Blijf er nou niet staan als verdomme louietje. Zoveel heb je nou ook weer niet gemist. Je vergist je lelijk als je denkt dat die trouwrij alleen maar rozegeur de manenschijn was. Voelde me soms net als een kat in een vreemd pakhuis? het spijt me dat je er buiten gehouden hebt. Ben je nou tevreden? Ik heb er al lang spijt van. Eigenlijk al voor de trouwdag. Ik had heel wat met je te praten gehad. Ja, te praten? Praten kunnen we hier ook. Ik zou... Nou, nou ja, ik zou om Robert en Anna zijn gegaan. Niet om jou. Zo is het precies. Nou oh, jij bent buitenmoeder. Ik zei het toch al. Jij stelt die trouwerij veel te rooskleurig voor, Erik. Als ik het goed naga, hè? Dan heb ik me daar eigenlijk niks op mijn gemak gevoerd. Neem om te beginnen die eetpartij. partij Natrouwen, hè. Toen daar de een na de ander op stond om een redenvoering af te steken. Robert had van tevoren gezegd dat ik niet hoefde. Voor onze kant zou zo'n Engelse leraar spreken die uh, van het gymnasium. Het oh, was prima wat die man zei, daar niet van. Maar toch had ik al door het gevoel dat ik daar wat had moeten zeggen, hè. Dat het mijn taak was geweest. Ligt me tenslotte praten. Wat jij dat zelfs nog echt lol in hebben gehad. Ja, werkelijk joh. Ik, ik heb je raad gemist. Zijn we hier in een doofstomme instituut? Ik heb iets gezegd. Onder beschaafde mensen krijg je een antwoord. Je, je hebt hem pijn gedaan. Je hebt hem gekrenkt tot in het diepst van zijn ziel. Ik hoop dat je broer jou tenminste hoort. Zeg tegen hem dat ik met een probleem zit, dat ik hem daarover spreken wil. Erik, heb je nou echt... Er... Zeg tegen je man dat ik nog lang niet doof ben. Dat ik me iets afvraag, eigenlijk al heel lang, al voor het huwelijk. Dat kan je tegen je broer zeggen. Ik vraag me af of ik de jongen wel op het goede spoor heb gezet. Luister je broer werkelijk. Krijg niet de indruk. Zeg maar dat ik luister. Zodra Robert op het gymnasium kwam, is het al begonnen. Sinds die tijd hebben ze me de jongen ontnomen, Stukje bij beetje. Het heeft me niet eens veel gekost... Ze hebben hem, zo maar te zeggen, gekocht. kwam me afgetroggeld. Nou, moet je toch ophouden, hè? Gerda zegt tegen je man dat hij op moet houden. Ik kan me iemand herinneren die zo trots was als een pauw toen de tijd. Allicht nou, was ik trots. Dat is het hem juist. Ze hebben me erin laten lopen, de leraren en iedereen. Jij stond ook aan hun kant, Erik. Jullie hebben allemaal aan mijn kop zitten zaniken. Die jongen heeft hersens, zeten het altijd. Die zal het een heel eind schoppen. Nou, en? Is dat zo niet zo? En aan wie heeft hij dat te danken? Ik ga toen dat tijd ook nee kunnen zeggen. Dan zat hij vandaag niet zo hoog in het zadel. Hij zou best eens kunnen laten merken dat hij dat weet. Jonge, jonge, jonge, Een mens is nooit te oud om te leren. Dat jij er zo... Gerda zegt tegen je man dat hij er zo over kan denken. Dat had ik nou nooit van hem verwacht. Helemaal nog een zo bedoel ik het helemaal niet. Als iemand hem succes gunt, dan ben ik het wel. Maar daarom kunnen we toch niet allemaal mee veranderen. Snap je het nou? Daarom hoeft de band dus om toch niet verbroken te worden. Wacht even, waar, waar heb ik het, waar heb ik het? Hier, hier, hier, bekijk dat eens. Huh? Dat moet je eens kijken. Dat is het handschrift van mijn vader. Jazeker, toen wisten ze nog wat schoonschrift was. Hij heeft hier allemaal voorbeelden verzameld... om brieven mee te beginnen en te eindigen. Welke situatie heen, om het zomaar eens te zeggen. Hij heeft mij het schrift te geven... toen Gerda en ik trouwden. Niet meer dan logisch... ...dat ik het doorgeef aan mijn zoon als die trouwt. Maar Robert... hier, hier, ...u besluit, oog edel heer... ...met verschuldigde eerbied tegemoet Of uh, deze, die is ook goed. Tevens verzoek ik u mijn eerbiedige groeten te willen overbrengen... ...aan mevrouw, uw moeder. Tegenwoordig zei dat eenvoudig, hè? Dat weet ik ook wel. Ik heb dat schrift zelf ook bijna niet meer gebruikt. Maar Robert had het kunnen aannemen. Al was het maar als familie aan denken, hè? Hij heeft het laten liggen. De volgende morgen... Ja, we zijn dezelfde avond nog op reis gegaan. De volgende morgen komt haar moeder met het schrift aan zitten. Dat lag op Robert's kamer. Of ik soms wist wat... Oh. Oh. Daar heb je mij niks van verteld, vader. Toe, doe, dan moet je je nou niet verder over opwinnen. En tot overmaat van ramp... gaan ze dan in je eigen huis nog ruzie zoeken... Juist op een ogenblik dat je je hart eens uit wil storten. Nou, Erik, als je nou nog kwaad bent. Ja, als ik dat had kunnen vermoeden... Dat is er ons. Daar praten we niet meer over, Karel. Dat is afgedaan. Nou, hoor je, vader. Dat is afgedaan. Ja, ja. Lekker gemakkelijk. Twee, drie zinnetjes... en ik moet maar weer goed op je zijn. Ik wist nog niet. Kijk, het verschil zit er... Heb jij er eigenlijk wel eens over gepakiceerd, Erik? Hoe het er bij ons uitziet... Hier, hierboven. Ik bedoel, de menselijke hersenen. Hoe dat in elkaar zit. Hoezo? Cellen zijn het. Duizenden cellen. Wat zeg ik? Miljoenen. Maar het lichaam gaat ermee te werk als met spieren. Het stoot de cellen af die het niet gebruikt. Snap je niet? Wat moet het nou? Nou, ik bijvoorbeeld heb al een bende uitgedroogde plekken hierboven. Niet getrainde plekken. Ik voel het duidelijk. En dan moet ik uitzien te puzzelen wat er fout is in de kwestie met Robert. Juist ik, met die rotversers. Laat dat nou, vader, je wint je veel te veel op. Dat moet me eindelijk eens duidelijk worden, eerder heb ik toch geen rust. Toen zijn onderwijzer destijds bij ons kwam, hè, die van de lagere school. Ja, ik had natuurlijk meteen door dat jij ook in het complot zat, Erik. Toen die zei dat die jongens goed leren kon en dat hij vooruit moest komen in de wereld, toen merkte hij helemaal niet dat hij mij daarmee beledigde. Hij had toch eigenlijk bedoeld, wat jij die jongen geven kan, is niet van zaaks. Maar dat merkte hij niet eens. Hij had het over een kloof. En dat juist zulke jongens als Robert de sprong over die kloof moesten wagen. Zodat hij op een goede dag verdwijnen zou. Mooi. Die jongen heeft de sprong gewaagd. Nou staat hij aan de andere kant. Maar die kloof is er altijd nog. Dat voel ik toch zeker. Maar nu dwars door de familie. Daar klopt dan toch iets niet. Als er enkel een handje vol overheen mag... en als die hier dan vreemde worden... dat is toch boerenbedrog, grote zwendel, dat is het. De verandert in de grof van zaad niks... dan dat ons werk steeds minder meetelt. Nou zou de telefoon moeten gaan, op dit ogenblik. Ik heb het gevoel dat we elkaar nou zo begrijpen. Ja, waar is dat nou weer? Wat moet dat met die stoelen? Ik zet ze vlakbij het toestel... Zijn we dichterbij, zoals we spreken, geloof jij ook niet? Als jij eens één een keer in je leven een half uur je gemak zou houden... dan mocht er wel een streepje aan de balk. Alsof we vlak bij elkaar zitten. Zo gewoon moet het lijken. Alsof we hier in de kamer met elkaar praten. We moeten er niet aan denken dat we zo ver van elkaar af zijn. Ja, en die foto's? Waarom zit je die op tafel? En dan hebben we ook hun gezichten voor ons. Dan horen we niet alleen hun stem, maar dan zien we ze ook. Het wordt echt een nieuw begin, dat zal je zien. We hebben... Toen Anna de eerste keer hier was... Toen hebben we het toch eigenlijk al afgesproken. Op het einde, voor ze wegreed. Kan hij niet beter gaan liggen? Dat we er niet buiten gehouden worden. Dat we er altijd bij zullen horen. Dat heeft ze beloofd. Ik geloof dat hij beter wat kan gaan liggen. Daar hebben ze nou weer aan gedacht. Ik zal er wel voor zorgen dat ze merken dat wij de wenk begrepen hebben. Zitten is veel te vermoeiend. Laat hem nou maar, kind. Laat hem maar begaan, dat is het beste. Ach, kijk eens een uit traam. traan. Is Robert dan weg? Uh, ja, kan hij wel overweg met die wagen? Jawel, hij rijdt gewoonlijk als we met z'n tweeën zijn. Dat die dokter nog net naar zijn patiënten is. Ja, yeah. hopelijk treft Robert hem onderweg. Oh, heb ik die ellendige sigaren allemaal niet meegebracht? Hoe konden we nou weten dat hij er nog een op zou steken, terwijl wij in de tuin waren? Wat hebben jullie daar te smoesen? Anna maakt zich verwijten, vader, dat ze die sigaren voor je heeft meegebracht. Wat moet je nu doen, Anna? Ik heb toch duidelijk gezegd dat even dat ik de verantwoording op me nam? Ik alleen? Of heb ik dat soms niet gezegd? U mag niet zoveel praten. Oh, praten in het niet, het lijkt nog een beetje af. Wordt de pijn al wat minder? Oh, de, de pijn is niet zo erg, maar... ...die druk op mijn borst, hè, dat is zo'n zo benauwd gevoel. Je zou eens goed diep adem willen halen... ...maar de, de blaasbalk van binnen, hè, die, die vertikt dus gewoon. Gefibroseerd. Ja, misschien weet je wat dat betekent. Niet precies. Nou, dat is er met mijn longen. De weefsels zijn gefibroseerd. Die voeren niet meer voldoende zuurstof aan. Hè. En dan krijg ik af en toe last van mijn hart daar ginds op de boekenplankte staat een studieboek over inwendige ziekte mijn ziekte staat op bladzijde 255 ik heb mm. een stukje papier weggelegd mm. ja, als je interesseert te kan je nalezen lees het later maar, eens, Anna. ik uh, ik ga je nou eigenlijk wat willen zeggen ja ja, eerst moet je gaan zitten nee, nee, niet, niet zo ver weg hier, naast me, op de divan. Als je wilt, tenminste. Natuurlijk. Ja, ik heb namelijk eens een, een avondcursus gevolgd, moet je weten. Hè? Aan de Volksuniversiteit. Dat was toen Robert al studeerde. Maar hij is er nooit achtergekomen. Helaas ben ik er een beetje te laat naartoe gegaan. De nieuwe cursussen waren net allemaal begonnen. En daarom hadden ze me weinig plaatsen vrij. Ik kon enkel nog kiezen tussen minnezangers in de late middeleeuwen, Alpenfauna of Deens voor beginnelingen. Ik heb Alpenfauna genomen, eh, omdat dat nog het meest met Robert's studie overeenkwam. Nou, dan weet ik toch huis niet meer waarom ik dat vertel. Waarom mocht Robert dat niet weten? Oh, Juist, ja, dat is het. Jij voelt het precies. Daarom vertel ik het. Nou weet ik het weer. Ach, je kan je niet voorstellen hoe stommeling ik me voelde op die schoolbank. Ik ben er ook niet meer heen gegaan een paar keer. En dan weet ik toch niet meer. Waarom ik dat vertellen wou? Je neemt, je neemt Robert toch niet helemaal van ons af. Is het wel, Anna? Ziet u me daarvoor aan? Ik kan die toch niet bijhouden. Dat kan niemand van hem verlangen. Nou, die het zo'n eind geschopt heeft. Vader, wint je nou niet weer zo op. Maar het is om je op te winden. Dat is het toch zeker. Eens een cursus is bovendien niet genoeg. Dat is niks. Ik heb er minstens honderd nodig. Help me toch, Anna. Als hij zo doorgaat. Ja, nou, maar daar is het te laat voor. Op mijn leeftijd is het daar toch immers te laat voor. Die jongen moet me maar nemen zoals ik ben. Het is de man zijn dood. Als die zo doorgaat. Je moet u kalm houden. Alsjeblieft. Uh, nou, het is goed. Ik, ik zeg al niks meer. Eigenlijk had ik ook heel iets anders willen zeggen. Als hij. Als hij volgende zondag toch eens mee ging naar het voetballen. Ach, nee, dat helpt toch niet. Hij gaat mee. Ik beloof u dat ik er met Robert over zal spreken. En ik ga ook mee u. Dat... Ah, dat zijn ze! Hoe gaan we toch vlug! Eindelijk zijn ze ertussen geglipt. Wat? Wat bedoel je, met dat is er geglopt. Oh, eindelijk hebben ze een gaatje gevonden. Neem de telefoon toch op. Ik? Waarom ik? Oh, nou hebben we niet afgesproken wie me opneemt. Jij bent jarig. Het gesprek is voor jou. Hallo. Ja, een ogenblik. Telefoonkantoor. Internationale gesprekken. Ze willen ons nummer weten. Zeg het dan. Ja, mijn nummer is 220749. Ja, goed, ik wacht. Wat is het? Buitenlands gesprek voor ons, uit Amerika. Natuurlijk uit Amerika. Nou, zo natuurlijk, is dat nou ook weer niet. Het is natuurlijk, natuurlijk. zou toch iemand anders kunnen zijn, Erik bijvoorbeeld. Al komt hij daar niet aan, hij zou toch kunnen bellen. O, klet nou toch niet. Wat is er nou? Het is niks, het kraakt alleen. En nou? Het kraakt nog steeds. Hoe zeg het dan aan die juffrouw dat het zo kraakt? Het is geen juffrouw, het is een man. En daarnet was het een juffrouw. Hoezo daarnet? Doe jij sliep. Ik sliep niet, dat zou... O, zegt die man dan dat het kraakt. Die is er niet meer. Hallo? Ja, met wie? Robert? Oh. Ja beste jongen. Prettig om op deze manier je stem weer eens te horen. Wat zeg je? Een oh, goed gesprek. Een goed gesprek. Een goed gesprek. Bedankt, mijn jongen. Ja, daar heb je geen ongelijk in, moet ik zeggen. Wat zegt hij? Een stoort nog niet. Ja, waarachtig. Ja ja. ja, ja. Ik wil enkel weten wat hij zegt. Hij zegt dat je maar eens in je leven zestig wordt. Nee, Robert, dat laatste was niet bij jou bestemd. Ik heb moeder in enkele woorden meegedeeld dat je zei dat je maar eens in je leven zestig wordt. Ja, ja, moeder staat hier naast me. Ja, natuurlijk. Zometeen wil ze ook met jullie spreken. Maar uh, laat ik je eerst nog iets vragen, jongen. Uh, kan je me goed verstaan? Ach, nee. Ja, ik versta jou uitstekend. Ik hoor geen enkel verschil met een stadsgesprek. Verbazingwekkend, vind je niet, hè? Eh? Ja, <laughs> ja, ja, dat ook, dat ook, ja. <laughs> maar kijk, ik bedoel het meer uit een technisch oogpunt, hè? Eh? Het is verbazingwekkend hoe ver de techniek vandaag de dag gevorderd is. Speciaal bij jullie in Amerika. Jullie landen toch binnenkort al op de maan? Oh, dat is de tijd te kostbaar voor. Je moet over belangrijke dingen praten. Wel, nou, nee. Ik heb natuurlijk niet jullie persoonlijk bedoeld. Een ogenblik, alsjeblieft, Robert. Stoor me toch niet al door. Straks is het jouw beurt. Ah, jullie moeten de tijd goed gebruiken. Raketten zijn nou niet belangrijk. Ik zeg wat het ogenblik meegeeft. Zo, Robert. Daar ben ik dan weer. Zo moet een gesprek zijn, volgens mij. Ik geloof dat je me dan net verkeerd begrepen hebt, jongen. Jullie landen niet persoonlijk op de maan. Ik bedoelde dat meer in het algemeen, hè? De Amerikanen in het algemeen, om het maar eens te zeggen. O, o. Wij volgen dat van hieraf met bewondering. Dat kan je al je vrienden daar gerust vertellen. Wij volgen al die pogingen met oprechte bewondering. En we wensen jullie van harte toe dat de landing op de maan nog dit jaar verwezenlijk mag worden. Nou. Zo, en nou stel ik voor dat we de telefoon eens verder geven. Het beste, mijn jongen. Ja, ik dank je voor dit belangwekkende gesprek. Is jouw beurt. Oh, nou heb ik mijn spiekbriefje niet verder op. Oh, hemel, dan heb ik me laten afleiden. Ik wou nog een heleboel andere dingen opschrijven. Nou, zeg toch iets. Ja, waar zal ik mee beginnen? <lacht> Hallo, Robert? Oh, ben jij er, Anna? Wat lief dat jullie niet op de kosten gekeken hebben. Je bent zo toch dichter bij elkaar dan in een brief, vind je ook niet? Het is net een nieuw begin tussen ons, vind je niet? Is het erg duur? Oh, daar geloof ik niks van. Als de tijd zelfs negen uur later bij jullie is, dan moet het wel duur zijn. Dat heeft toch niks met de tijd te maken? Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat het bij jullie nou pas ochtend is. Hier is het uh, even over vijf in de middag. En bij jullie? Oh, daar zijn jullie net op. Schop dat niet alles in de war? Ik bedoel... Ze zijn het en... al meer dan twee jaar zo gewend. Ik dacht dat je niet over het tijdsverschil wou praten. Dat dacht ik wel. Ze hebben er wel degelijk last van gehad. In het begin viel helemaal niet mee, zegt ze, die omschakeling. Wat moet ik nou nog meer zeggen? Je moet je ingevingen volgen. Dat is het allerbelangrijkste bij zoiets. Hoe is het weer bij jullie, Anna? Het is hier van het jaar nog hartje winter. De krokussen zijn nog niet eens aan... Wat zeg je? Bij hun staan de perziken juist in bloei. Hebben jullie die dan zoveel? Meer dan wij? Oh, zo doende. zijn een belangrijk exportartikel in Californië, Ja, Dat is interessant. Wat moet ik nou nog vragen? Vraag of je ongeveer het aantal weet. Het voor aantal. Hoeveel ton persen heb per je jaar voor onzin? Ja, kind? Oh, geef hem er maar schouw. Ik verheug me net zo erg als hij. Nou, komt de kleine Harald, hij staat te trappelen van ongeduld, zegt hm. hij. Dag, Harold, Jongen. Wat? Ik versta het kind niet. Luister eens, Harald. Wat? Jongetje. Ik, ik, ik versta geen verstaan. Ik wat hij zegt. Ga maar door eens. Hallo? Ria er weer, Robert? Wat was er? Jawel, maar ze verstond. Oh, op die manier. Goed, ik zal het er zeggen. Wel, nee, helemaal niet. Nou, ik geloof dat we het gesprek nou maar eens moesten beëindigen, hè? Leren. Wel bedankt, Robert. Het was werkelijk een aardige verrassing met mijn verjaardag. Ja, dat zou ik bijzondere prijs stellen. Tot de volgende keer dan. Oh. Het was Engels wat het kind sprak. Ik verstond er geen woord van. We zullen gauw weer bellen, zei hij. Nou is er zoveel belangrijks niet besproken. We wou het door... Mensen, wat snotten je nou? Kan er toch ook niks aan doen? We wouden dat iedereen met iedereen zou spreken. Zo staat het in zijn brief. Eigenlijk is het goed dat het kind Engels laat spreken. De kinderen daar spreken toch ook Engels? Had ik nou nog niet even met Robert kunnen praten. Het belangrijkste is dat het kind ze daar verstaat. We hadden toch op moeten schrijven waar we met ze over praten wouden. Dat van die raketten na de maan, dat was tijd voor spilling. Zoiets breng je niet dichter bij elkaar. Ja, dat met die persen, voel je dat beter? Ze hebben die persen in hun buurt, dat is belangrijker. Net als er daar geen raketten in de buurt zijn. Die hebben ze daar op het ogenblik overal. Vooral aan de kust. Hoe weten we nou... of het een goed gesprek was? Heeft hij gezegd wanneer ze weer opbellen? Uh, niet precies. Binnenkort, zei hij... Telefoon uit Amerika was een hoorspel van Christophe Boegert in de vertaling van Erna van der Beek. Moeder werd gespeeld door Eva Janssen, vader door Tony Folletta, Robert was Hans Karsenberg, Anna Corrie van der Linden en Erik Jos van Turenhout. De regie had Dick van Putten.